Doe je. De wekker staat stil. Ja, maakt me wakker. Gaan we weer slapen? Breng me nee even aan de gang.